Natuurmonumenten gaat de natuur aan weerszijden van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen aanpakken. Het nieuwe natuurgebied moet zo groot worden als de Brabantse Biesbos. Het eerste eiland in de buurt van Lelystad moet in 2018 klaar zijn. Premier Rutte wil zich niet uitspreken over het meldpunt dat de PVV heeft geopend... om te klagen over overlast van Polen, Roemenen en Bulgaren. Rutte vindt het niet zijn taak om commentaar te leveren op acties van politieke partijen. Op het terrein van Europa is de PVV ook geen gedoogd partner. We werken goed samen met de PVV, maar niet op het terrein van Europa, zegt Rutte. De EWEX-radartoestellen mogen van de PVV blijven vliegen boven Zuid-Limburg. Eerder wilde de PVV het luchtruim sluiten vanwege de geluidsoverlast... maar de partij neemt nu genoegen met de uitleg van minister Hille van Defensie. De minister beloofde vorige week dat de overlast van het vliegverkeer... dit jaar 35 procent minder zal zijn. En dat is precies wat de Tweede Kamer eist. Hille heeft nu steun van VVD, CDA en PVV... maar die partijen willen wel een onafhankelijk onderzoek naar de overlast.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 Daklozen in Wenen kunnen deze vorstperiode overnachten in een bordeel. In de Oostenrijkse hoofdstad is het s'nachts rond de min 20 graden. De eigenaar van een bordeel vindt dat niemand bij die kou buiten zou moeten slapen. Daarom biedt hij iedere nacht gratis 10 peeskamertjes aan, inclusief een warme maaltijd en een douche. Volgens de bordeel-eigenaar is het toch niet erg druk, omdat veel mannen op wintersport zijn. In de Spaanse provincie Malaga is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van de Nederlandse vrouw die sinds juli 2010 wordt vermist. Bij het stoffelijk overschot lagen haar identiteitspapieren. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Volgens lokale media verbaast de politie zich over de plek waar het lichaam is gevonden, ver weg van de plaats waar de vrouw van 75 het laatst levend is gezien.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het min 6 graden, binnen zit Chris Keijer. En dan nu onze rubriek lekker weg in eigen land. Wilt u er dit weekend met het hele gezin eens even helemaal uit, dan moet u de blik naar het noorden richten. Het schijnt dat er in Friesland plotseling heel veel... en dus heel goedkope hotelkamers beschikbaar zijn. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen. 24 militairen overleefden de Nederlandse missie in Uruskan niet. En onze aanwezigheid daar gedurende vier jaar kostte 2 miljard euro. Is het dat allemaal waard geweest? En wat hebben we ervan geleerd? De Kamer sprak daar vanmiddag over. En ik doe dat zo meteen met Kamerleden van SP en VVD. Ons beeld van het geweld in Syrië is dat van een regime dat keihard optreedt tegen een demonstrerende bevolking. Maar voor een Nederlandse vrouw in Damaskus kan dat er heel anders uitzien. Straks een gesprek met die mevrouw en daarna ook met correspondent Sander van Hoorn. En in Amsterdam begon vanavond het filmfestival The End... van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Zometeen de maker van een van de films die daar vertoond wordt... en voormalig minister van Volksgezondheid Els Borst. En om vijf voor twaalf de vraag waarom de hollands tocht dit weekend wel doorgaat, terwijl die anderen het niet redden. Maar eerst de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Donderdag 9 februari. Op het allerlaatste nippertje bereikte de Grieken dan toch een akkoord over nieuwe bezuinigingen. After a long and tough period of negotiations, we have finally a staff level agreement with the Troika for a new, strong and credible program. Maar met dit nieuwe pakket aan bezuinigingsmaatregelen zijn de Grieken er nog niet. We need now the political endorsement of the Eurogroup for the final step. Maar of het genoeg is voor het IMF en de EU... om de Grieken wederom met miljarden te steunen... onze minister van Financiën heeft nog zijn twijfels. Ik weet nog niet of het voldoende is... want we hebben hele strenge eisen gesteld aan Europa. Men zegt nu van ja, daar voldoen we aan... maar dat moeten we nog echt gaan controleren vandaag... of dat zo is. En in Brussel spreken die EU-ministers van Financiën... nu over Griekenland. Verslaggever Tijn AD is daar. Dag Tijn. Goedendag. Zijn ze die Griekse plannen nu... Uh, op kleinste details aan het doorspitten? Ja, zo moet je het ongeveer zien. Ja, vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Centrale Bank en het IMF, de zogeheten Troika, die presenteert hier boven ons, uh, ergens in het Raadsgebouw in Brussel. Presenteren ze dat wat ze hebben uitonderhandeld hè, in Athene. Ja, dat is zoals je weet, uh, ja, dat heeft heel lang geduurd. Allerlei deadlines gingen er aan. Het was pas vandaag eigenlijk bekend hoe dat rapport er dan uit zou zien. Ja, en al deze ministers van financiën uit de Eurolanden die allemaal naar Brussel zijn gekomen die hebben dat rapport eigenlijk amper kunnen lezen. Dus mijn inschatting, ja, en eigenlijk uh, de inschatting ook van de spin-dokters... die hier zo in de persruimtes uh, rondspoken, is dat die ministers dat allemaal inderdaad, wat je zegt... stuk voor stuk zijn ze al die plannen aan het doornemen. Al die noodzakelijke besparingen die de Grieken moeten doorvoeren. Ja. En ik zie nog weinig vrolijke gezichten. Ja, want we hoorden inderdaad net twijfels van uh, minister De Jager... maar eerder ook, ook al van uh, Schäuble en, en Juncker... Um... Dat ziet er niet goed uit volgens jou? Nou ja, we kunnen het dan nog niet helemaal inschatten. Maar ja, wat we zo beluisteren is dat er toch wel heel veel kritiek is op allerlei punten. Het is natuurlijk een enorme waslijst. Het is zo laat pas tot stand gekomen. Is het wel betrouwbaar? Is het realistisch wat er nu op tafel ligt? Uh, hoeveel, waar en wanneer gaan de Grieken die noodzakelijke besparingen doorvoeren? Er zijn nog zoveel vragen. En ineens hebben ze dat rapport op tafel gekregen. En uh, ja, uh, Het wordt niet verwacht dat op al die vragen die al die ministers van Financiën hebben over dat rapport, over dat Griekse uh, besparingspact, zeg maar... of daar vanavond allemaal antwoorden op zullen komen. Ja, ja ondertussen drinkt de tijd natuurlijk, hè, want uh, dit is het volgende puzzelstukje... op weg naar dus dat volgende noodpakket van 130 miljard uh, euro... dat ja. de Grieken dus echt nodig hebben. Ja, wat, maar wat is dan de volgende stap? Gaan die ministers dan wel hun regeringsleiders adviseren over uh, dat nieuwe steunpakket? Ik denk dat we zelfs nog een tussenfase zullen krijgen. Dit is nog steeds zo'n technisch verhaal. Natuurlijk op de achtergrond speelt er ook heel veel wantrouwen in de Griekse manier van aanpak. Het politieke verhaal. Maar ik denk dat het er uh, zo uit zal zien dat vanavond laat uh, die ministers van Financiën toch de Trojka en de Grieken nog even naar huis sturen uh, met extra huiswerk. Men wil gewoon keiharde garanties. Hè? Uh, ze willen nu echt de druk op de Grieken... Ja, zo hoog mogelijk opvoeren. Dat heeft ook wel gewerkt de laatste weken. Dus waarom zullen we daar niet mee doorgaan? Dus ik denk dat uh, men toch weer verder gaat onderhandelen in Athene. En dat dit uh, toch nog een straatje gaat krijgen. Dankjewel, TNCD. Onze eigen financiële bezonjes zijn peanuts vergeleken bij die van Griekenland. Maar toch zou voorzitter Wintjes van VNO-NCW het een goed idee vinden... als we er volgend jaar allemaal niet op vooruit gaan. De zogenaamde nullijn is terug. Geen discussie over de ontkoppeling. Want als iedereen nul zit, gaan de uitkeringen ook naar nul via de koppeling. Het is een solidair verdelen van alle pijn. En dat geldt dan ook echt van hoog tot laag. Agnes jong van de FNV vindt dat de rekening te gemakkelijk... bij werknemers wordt gedeponeerd. Geen voorstellen voor de aanpak van de bonussen, geen voorstel voor bankenbelasting, geen voorstel om iets met de belasting van bedrijven te, te doen. De digitale inbraak vorige maand bij KPN had veel grotere gevolgen kunnen hebben dan we tot nu toe wisten. Het bedrijf kondigde intern een code rood af en dat was niet zomaar. Het meest erge wat had kunnen gebeuren is dat als mensen internet plus bellen hebben van KPN, het valt uit, dat betekent dat je ook niet 112 kunt bellen. Maar het liep met een sisser af. Dat geldt niet voor de chemiebrand in Moerdijk. Daar werkten de regionale organisaties voor rampenbestrijding te veel langs elkaar heen. Zo blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die raad vindt dat er minder veiligheidsrisico's moeten komen. Is het niet te ingewikkeld? Kan het niet eenvoudiger? Kijk ook nog eens of je echt 25 veiligheidsregio's nodig hebt. Maar het kabinet houdt voorlopig vast aan die 25 die er nu zijn. Men moet ook weten waar men naartoe is. Dan kan je investeren, dan kan je jezelf versterken. Neemt niet weg dat we gewoon gaan evalueren zoals we's afgesproken. En dat gaan we alleen nu versteld doen. Tja, en dan die Elfstedentochtkater. De man die het leed gisteren aanrichtte, voorzitter Wiebe Wieling van de Vereniging had zelf ook een slechte nacht achter de rug. Ik heb ook maar een paar uur geslapen, dus het grootste gedeelte wakker gelegen. Het gaat toch van alles door je hoofd heen. Hij schaatste zijn kater maar weg. Net als heel veel andere mensen. Ja, we dachten vanochtend van nou, we doen het gewoon. Uh, ja, nu vriest het nog. Dus ja, nu de kans gewoon nog pakken, nu er nog is. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nieuws vanmorgen in de krant, gelezen door Martijn Nijhuis. Directeuren van Nederlandse ondernemingen hebben vorig jaar flink meer verdiend... dankzij opties en prestatieaandelen blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant. De inkomsten van bestuurders uit die prestatieaandelen... stegen vorig jaar met 34 procent naar 41,6 miljoen. Vooral bestuurders van ASML steken veel geld op. Topman Erik Meuren van die chipmachinefabriek... in de vorig jaar 6,7 miljoen. Aan extraatjes dus. De VVD schuift teveel op richting de PVV... zegt oud-partijleider Ed Nijpels in het AD... Volgens de VVD'er is er grote onvrede binnen de partij. Maar houdt iedereen zijn mond om premier Mark Rutte te ontzien. De afdeling bang binnen de VVD zegt altijd... we mogen Mark niet voor de voeten lopen, al dus Nijpels. Volgens hem storen zorgelijk veel VVD'ers zich aan symboolwetgeving van het kabinet... die indruist tegen het liberalisme. Zoals het invoeren van minimumstraffen. Een onzinmaatregel die het wantrouwen in rechters aanwakkert, vindt Nijpels. Hij heeft ook fundamentele bezwaren tegen de verhoging van de griffiekosten. Waardoor doorsneeburgers honderden euro's extra moeten betalen als ze naar de rechter stappen. Vanaf dit jaar wordt verscherpt toezicht gehouden op overvallers die uit de gevangenis komen. Staat in spits. Dat moet de kans verkleinen dat ze in herhaling vervallen. Opstelde zij eergisteren al dat hij het recidivecijfer omlaag wil brengen. En nu is dus bekend dat de politie beter op vrijgelaten overvallers gaat letten. Ook de reclassering gaat die types beter in de gaten houden. Daar wordt extra geld voor uitgetrokken. Een bestaand middel tegen kanker helpt tegen symptomen van Alzheimer. Tenminste bij muizen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. En die, dat baseert zich op een artikel dat morgen in het blad Science staat. Door het middel verdwijnen de eiwitklonters in de hersenen... die de problemen veroorzaken. Het geheugen van de muizen herstelt zich dan... en de behandeling werkt ook nog eens razendsnel. Binnen zes uur beginnen die eiwitklonters al te verdwijnen. Trouw brengt morgen een artikel over... De Elfstedentocht. Echt waar. De krant heeft het over de wildrijders die de tocht vandaag toch illegaal hebben afgelegd. Ze zijn het er allemaal unaniem over eens. Het ijs was met name in de zuidwesthoek van de provincie zo slecht dat het ronduit gevaarlijk was. Een van de schaatsers zegt... Ik snap niet dat er serieus sprake is geweest van een tocht. Onder de 16.000 deelnemers waren er zeker 10.000 gewonden gevallen. Een bakkerij in Leeuwarden verkoopt inmiddels troostgebak. Friese oranjekoek, met erop de Friese vlag en de tekst It ken Net. De gebakjes vlogen de deur uit... en zullen ook de komende dagen nog in de vitrine liggen. De Friese blijven trouwens stiekem hopen... dat de 16e Elfstedentocht toch kan worden verreden... dankzij een tweede koude golf. Ook de burgemeester van Leeuwarden houdt hoop, die zegt... de draaiboeken gaan niet de kast in, ze staan nu in sluimerstand. De brancheorganisatie van trouwbedrijven pleit voor een maximumtarief voor trouwlegers. Meld de Telegraaf, want trouwen kost nu in de ene gemeente honderden euro's meer dan in de andere. In Amsterdam verschillen de prijzen zelfs per stadsdeel. De gemeente Heemskerk bijvoorbeeld kon dit jaar de prijzen nog flink opschroeven. Trouwen op een werkdag kostte er eerst 330 euro. Nu is dat 550. En na vijver kost de plechtigheid zelfs 2050 euro. Komt u uit Heemskerk, bent u trouwlustig en wilt u flink besparen... dan kunt u ook kiezen voor een huwelijksvoltrekking in Renkum. Ja, want daar kost trouwen maar 250 euro. Het is wel zaak om het voorzichtig aan te kaarten bij uw geliefde... want ja, ruim een uur in de auto zitten in je trouwkleding... alleen maar om kosten te besparen. Echt romantisch is dat natuurlijk niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 was dat Adel. En dat draaiden we omdat modekoning Karl Lagerfeld zijn excuses heeft aangeboden. Want die had eerder gezegd dat Adel dik was. Maar dat heeft hij heel anders bedoeld. Ja, ook dat is nieuws bij Met het Oog op Morgen. De missie in Urusgan voor Nederlandse begrippen van ongekende omvang en aan ons verkocht als een opbouwmissie, maar we hebben daar ook flink gevochten uiteindelijk. En ook in Nederland leidde die missie tot Politieke gevechten, uiteindelijk viel zelfs het laatste kabinet balkenende... over de verlenging van de missie in Oeroeskam. Anderhalf jaar, ruim na het vertrek van de laatste militairen... daar debatteerde vandaag de Tweede Kamer over die missie, de evaluatie. In de studio in Den Haag zitten Han ten Broeke van de VVD... en Harry van Bommel van de SP. Goedenavond, heren. Goedenavond. Uh, meneer ten Broeke, mag ik met u beginnen? U, uw partij heeft de missie altijd gesteund en uh, staat er ook nog steeds achter. Maar... Ja. Uh, Kunt u na vandaag ook vertellen wat er eigenlijk niet goed is gegaan? Zeker. Uh, ik kan zelfs wel een paar dingen vertellen... die vanuit het perspectief van de VVD niet goed zijn gegaan. Ja. Hey, wat er in ieder geval niet goed is gegaan... en uh, dat is denk ik de allerbelangrijkste les voor ons, voor de politiek... is dat we uh, met z'n allen hebben bijgedragen aan een beeld... dat we voortdurend moesten bijstellen. Mm -hmm. U noemde het zelf al in uw inleiding. Uh, het werd verkocht als een opbouwmissie. Er waren goede redenen voor om dat te doen. En hoewel mijn fractie, uh, woord voor de Van Balen destijds altijd heeft gezegd van mensen in hemelsnaam... let op, er gaat hier heel hard geknokt worden. Er moet gevochten worden, anders ja. kan het ook niet. Um, denk ik dat we met z'n allen toch hebben toegestaan... dat er een beeld is ontstaan. En later moet je dat dan bijstellen. Dat holt het draagvlak uit bij de bevolking. Uh, dat hoort ook het draagvlak uit voor dit soort missies. Daar hebben militairen niets aan. Uh, die voelen zich wat ook onvoldoende gesteund. En dat zijn zaken die uh, we vandaag uh, in die evaluatie als een les hebben getrokken. Ja, waarom is dat dan toch gebeurd als u zegt, een van mijn fractiegenoten zei voortdurend dat wordt een vechtmissie? Nou, nogmaals, ik, ik denk dat u, u heeft nu in de, in de studio hier uh, twee mensen die uh, weliswaar een hele andere conclusie hebben verbonden aan uh, de opvatting dat het een vechtmissie, uh, net zozeer een vechtmissie zou zijn. Voor de VVD was dat namelijk het realiteitsbesef wat onder ogen moest worden gezien. Mm -hmm. uh, Harry van Bonnen moet voor zichzelf spreken... maar die hebben een andere conclusie getrokken. Maar die hebben wel altijd eerlijk gezegd, dit wordt een vechtmissie. Um, uh, dus dus dat, dat, dat, dat, uh, dat delen we dan in elk geval. Maar uh, zowel de kabinetten waar ook de VVD voor een deel in heeft gezeten... hebben in die periode natuurlijk ook om het draagvlak zo breed mogelijk te houden in de, um, uh, in de Kamer. Ja. Hebben ze denk ik in hun semantiek toch uh, af en toe rekening gehouden met de sentimenten die aan leven. Ik heb dat vandaag het culturele ongemak van Nederland genoemd... Ja. als het gaat om omgang om om met militairen. En dat militairen ook vechten. Het zijn geen veredelde padvinders. Ja. Uh, hoewel ze geweldig opbouwen werk hebben verricht. Zeer onder de maat gebleven wat mij betreft. Ook die lessen trekken vandaag. Militairen verdienen de, de grootst mogelijke complimenten voor wat daar is bereikt. Maar hun eerste taak, de gevechtstaak, die ja. daar is vervuld bedoel, We hadden van die 1200 militairen 600 man een combat battalion, 6 F-16, 6 Apaches, ja, een, een 18mm kanon, dan kun je niet in reden verwachten dat er niet gevochten, gevochten wordt. Nee, nee. nee. Goed, komen we nog op terug zometeen, die lessen. Meneer Van Bommel, uh, u was tegen en u bent dat nog steeds... maar uh, wat is er eigenlijk goed gegaan? Er? Nou, er is in ieder geval uh, wel uh, een serieuze inspanning verricht... Uh, om iets te doen aan opbouw in die provincie... Onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Uh, dat is vooral gedaan door non gouvernementele instellingen, organisaties uh, in de sfeer van onderwijs, gezondheidszorg, etc. Je moet je natuurlijk wel altijd afvragen. En daarom is het weliswaar anderhalf jaar na de missie. Uh, maar hoe de situatie over vijf jaar is. En mm -hmm. over, over tien jaar. Want uh, het gaat natuurlijk om projecten die duurzaam moeten zijn. En wanneer je vandaag een schooltje bouwt. En het wordt over een half jaar of anderhalf jaar. Wordt het weer stuk geschoten. Of, of he, niet geaccepteerd door de bevolking. Omdat de moris daar anders is. Ja, dan moet je je afvragen of het succesvol is. Maar er is een serieuze poging gedaan, en voor een deel is dat ook gelukt. Um, om iets aan wederopbouw te doen. Ja. Um, u was er tegen, hè? tegen die missie. Ja. Wat, wat was eigenlijk toen uh, uw alternatief? Wat vond u dat er wel moest gebeuren? Want nou, wij... We waren natuurlijk na, na 9-11 uh, erin gegaan, hè? Afghanistan. Dat klopt, dat klopt. Um, in Afghanistan zijn er altijd twee missies tegelijkertijd uitgevoerd. De ene missie is operatie Enduring Freedom. Dat is uh, de Taliban pakken, uh, simpel gezegd. En de andere missie is uh, ISAF. Dat is zorgen voor veiligheid en wederopbouw. Mm -hmm. en Daar waren factie? wij een onderdeel van, hè? Klopt. Uh, mijn fractie heeft steeds gezegd, SP heeft steeds gezegd... je kunt die twee operaties niet tegelijkertijd uh, laten uitvoeren in een land. En ook in Oeruzgan is dat in één gebied gebeurd. Uh, Enduring Freedom, de vechtmissie, is niet onder verantwoordelijkheid van de Nederlanders gebeurd. Dat hebben de Amerikanen gedaan. En uh, het grote probleem wat ook in Oeruzgan ontstond... is dat de Amerikanen daar uh, in Enduring Freedom... s'nachts uh, huizen binnenvielen op een manier... u kent de beelden die uh, met uh, veel geweld uh, gepaard gingen... waardoor de Nederlanders ook in de problemen kwamen bij het verkrijgen, het winnen van de sympathie van de bevolking van, van de provincie. Mm -hmm. En daar is het dus ook misgegaan. De, de Nederlanders kregen niet de informatie die ze nodig hadden. De, de, de opbouwprojecten konden soms ook niet gestalte krijgen. Omdat ook opbouwwerkers gezien werden als een verlengstuk van de militaire missie. Ja. En voor de Afghanen maar zelf. Maar bedoelt u nu te zeggen dat u het er wel mee eens was geweest... als we gewoon mee hadden gedaan aan Enduring Freedom? Nee, want dan zou nog steeds dat andere deel... Kijk, bij mijn bezoek aan Afghanistan heb ik aan hoge militairen, de hoogste Amerikaanse militair daar gevraagd... is de Taliban militair te verslaan? En kan je dit militair winnen? Zijn antwoord was klip en klaar. Nee, dat is niet het geval. En ja. dat heeft te maken met het feit dat de Taliban... natuurlijk de oorspronkelijke bevolking is in belangrijke mate van Afghanistan. Ja. Dus je bent in feite daar tegen de bevolking aan het vechten. Meneer Ten Broeke, waar, ja. had, uh, waar had in uw ogen Uruskan nu gestaan... wanneer we de weg van de SP bewandeld hadden? Oh, is heel simpel. Dan waren we geen steek verder geweest. Um, dan was uh, Uruskan en trouwens heel Afghanistan... nog steeds een safe haven geweest voor terroristen. U moet zich goed voorstellen. Wat hier is gebeurd is uniek in de wereldgeschiedenis. Het is een land... Uh, wat is gekaapt door een stel klerikale fundamentalisten, islamfundamentalisten, de Taliban geheten. Die hebben vervolgens buitenlandse strijders in grote mate toegestaan om dat land als een uitvalsbasis te gebruiken. Om van daaruit, uh, zeg maar, de westerse wereld aan te vallen, omdat ze hun waarden niet uh, bevielen. Uh, daar heeft de westerse wereld na 9-11 van gezegd, tot hier en niet verder. Uh -huh. uh, dat was de casus belli. Uh, die was ook terecht uh, in dit geval. Volgens mij bestrijdt ook Harry van Bommel dat niet. Um, uh, en het resultaat, en dan, dan komen we op die andere les die we vandaag, uh, althans die wij in elk geval hebben getrokken, is: je moet je succes al dan op een eerlijke manier van tevoren proberen te definiëren. Dus je moet je doeleinden hel, helder stellen. En waarom gingen we erheen? We gingen erheen om um, Al-Qaeda te verdrijven dat is grotendeels gebeurd. Dat kan je eigenlijk gewoon stellen, dat is gebeurd. Dat was niet de doelstelling van Uruskan. Dat was de doelstelling aanvankelijk van Enduring Freedom... Zeker? waar Nederland in, eh, aan het begin ook aan deelgenomen Zeker? heeft. Dat was een heel ander verhaal. Nee, maar, maar u, u hoort van mij ook geen kritiek op die uh, bijdrage aan Enduring Freedom. Uh, u weet dat pas op het moment dat de Partij van de Arbeid weer tegemoet moest worden gekomen, dat daar die caveat ineens ontstond. De caveat is dus, dus een uitzonderingspositie voor de mm -hmm. Nederlandse militairen. Mm -hmm. Maar goed, we gingen er dus heen om um, uh, uh, Al-Qaeda te verslaan. Ja. Dat is gebeurd. En om wederopbouw uh, te en, plegen? Nee, en om uh, Taliban in ieder geval weer te reduceren tot een binnenlands probleem, mm -hmm. waarvan we hopen dat via de wederopbouw en het brengen van een minimale veiligheid, eerste fase was. Uh, in in Oerskan is dat ook gelukt. Uh, en nu tweede fase, wat we dan bijvoorbeeld in Koenus proberen... om die veiligheid nu door Afghanen zelf te laten organiseren. Mm -hmm. En dat is het. Minimale, basale veiligheid. Maar de die twee rest, zaken zijn de wederopbouw, Die twee zaken zijn niet gelukt. De van Taliban me? reduceren ja. is niet gelukt. Uh, dat blijkt uit het rapport van de NAVO... wat, uh, wat recentelijk nee. nog door de BBC naar buiten is gebracht. De Taliban reduceren is ook in dit deel van Afghanistan niet gelukt. Uh, en verder geldt dat um, uh, de wederopbouw ja, daarvan zou moeten blijven of dat duurzaam is. Nou. Natuurlijk zal bij de wederopbouw moeten blijken hoe duurzaam dat is. En ik uh, heb geen enkele illusie over dat in sommige delen van Afghanistan... Uh, zullen, waar nu nog meisjes naar school gaan, zal het straks, straks bijvangst blijken te zijn. Maar er zullen ook delen zijn waar dat wel gebeurt. Er zullen ook delen zijn waar de landbouw en de economie wel gaat groeien. Er zullen ook delen zijn waar, die, um, uh, uh, zeg maar waar ziekenhuizen gewoon gerund blijven. Mm -hmm. Het grappige is dat in Oerushkan, dat was een hardland Taliban-land. En daar hebben we dus bewezen met een Nederlandse aanpak... Uh, die misschien als iets te veel credits heeft gekregen, want die zogenaamde Dutch Approach was ook niet anders dan wat sommige andere landen onder andere namen ook al wel deden, ja. dat het kon. Ja. Dat is het bewijs dat hier geleverd is en het zou goed. goed zijn als je dat in ieder geval zou erkennen. Ik wil eventjes, ik wil eventjes naar nu, want uh, u zei al, uh, uh, meneer Ten Broeke, uh, een van de belangrijke lessen is, we moeten van het begin af aan eerlijk zijn over ja. zo'n missie, als het een vechtmissie is moeten we het een vechtmissie noemen, enzovoort. Nou ja. We zitten nu in Koenders, um, Daar wordt over gezegd, ja, we trainen daar mensen die niet militair actief gaan zijn, en dat mogen ze ook niet... en ze krijgen mensenrechtencursussen en ze gaan alleen ja. politietaken doen... Zijn we daar eerlijk over? Ja, dat vind ik wel eerlijk. Omdat je... Uh, moet even het onderscheid maken tussen... <coughs> in Oeroeskant zaten we, zeg maar... Uiteindelijk zijn er 20.000 Nederlandse militairen geweest. Gemiddeld zo'n zo zo 1500 militairen. Ik gaf u net al aan hoe groot het combat battalion was wat daar zat. Dat was bijna de helft. Um, ja, op dat moment vind ik het heel raar... Dat bijvoorbeeld de partij, de partij van de arbeid... die dat dan consequent een opbouwmissie noemt. Terwijl je weet dat ja. de inzet al een andere is. Maar nu even nu, nu naar Koenloos. Hoe reëel is het dat wij in Den Haag... Die mensen mogen geen militaire taken uitvoeren. Dat is, dat is heel reëel. Die afspraken maken we ook. Die politie wordt ook daarvoor opgeleid. Dat wordt ook aan alle kanten erkend. De vraag is alleen of je daarmee alle gevaren hebt uitgesloten. Nou, wij proberen het maximale te doen om dat te bereiken. Ook daar ben ik heel reëel over. Iedereen moet daar verder zijn eigen uh, uh, waarderingen maar aan hechten. Ik heb er in ieder geval uh, namens mijn fractie, de VVD-fractie... ook in de bijdrage die we nu in de Kamer leveren... altijd voor gezorgd dat we ook hier een reëel... En af en toe is dat misschien wat minimaal uh, in sommige ogen... maar een reëel verwachtingspatroon maar, is. Het. Nee, nee, dat dat... Ja, nee, De geschiedenis herhaalt zich hier voorkomen. Het is nu GroenLinks, het was de Eerste Partij van de Arbeid... die zoveel aanvullende eisen stelt over de, uh, de aard van de missie. Uh, het mag alleen maar trainen zijn in de kazerne. Uh, geen, geen militaire of paramilitaire taken. Dat doen de agenten in Kunduz nu wel. De politiecommandant die zegt daar ook steeds van... ja, ik ga mijn mensen toch echt die taken laten uitvoeren... want dat is wat hier aan de orde van de dag is. Dus de, de, dezelfde van zelfbedrog van de, van de Tweede Kamer, in dit geval GroenLinks... komt nu weer voor. En ik begrijp heel goed dat de GroenLinks-achterban daar enorm veel moeite mee heeft. En op het komende congres ook op dat punt uh, de, de fractie gaat proberen... tot een ander standpunt te dwingen. Want goed. we zitten gewoon met de gebakken peren. eerst in Oersgan, nu in Koendoes. Ja, maar gebakken peren, dat, dat verwerp ik echt verder van mij. dat zou ook Harry van Bommel niet moeten willen zeggen. Hij heeft al die evaluatierapporten gezien. We hebben die hoorzettingen gedaan... Er zijn, er zijn de gebakken daarmee bedoel ik ja, er dat, dat er een beeld gecreëerd wordt... Dat dat dat een beeld wordt ja. van een missie... wat niet waargemaakt kan worden. Goed, de praktijk is een ander. Mag andere. ik dacht mag je uit om ook eens een keer te zeggen... dat we hier een fenomenale prestatie is geleverd door Nederlandse militairen. Het zou heel goed zijn als we dat jouw mond ook Ik heb veel respect voor het militaire werk... maar ik vind dat we militairen niet moeten opzadelen... met een missie die niet uitvoerbaar is op de wijze... zoals de Tweede Kamer dat het liefst zou zeggen. Eens, mag ik, ik deze die evaluatie nu afsluiten met de conclusie... dat u het in ieder geval nog niet eens geworden bent... Hartelijk dank, Anten Broeke Graag en Harry van Bergelen. Bon. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard, the bottle late. And, and she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes. She takes and she takes, she understands and she gives it away. She say, man, I gotta get out of this town, man, I gotta get out of this town man, I gotta get out of this town, out of this town and out of LA. "'Cause this ain't no home." And she cried and she cried, cried and she cried. She cried so long, her tears ran dry. And she laughed and she laughed, laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, she said man i gotta get out of this town yeah yeah now i gotta get back on that train y'all and man i gotta get out of this town 'cause i'm out of my pain so i'm going back to well dat was nog eens een gezellige avond. Zes jaar geleden, op 8 februari 2005, tot Beth Hart hierop in het oog. En u hoorde het resultaat daarvan. U kunt er weer zien, want ze is een van de eerste acts... die geboekt is voor de Zwarte Cross, het festival... op 20, 21 en 22 juli van dit jaar in Lichtenvoorde. Ook vandaag weer vreselijke berichten uit de Syrische stad Homs. Op deze donderdag 9 februari zouden honderd burgers om zijn gekomen bij beschietingen door het leger. Al bijna een jaar nu duurt de strijd tussen het regime van president Assad en een opstandige bevolking. Althans, dat is het overheersende beeld in onze nieuwsvoorziening. Maar je kan er ook heel anders tegenaan kijken. Eerder vanavond sprak ik met de Nederlandse Nicole Wouters in de hoofdstad Damaskus. En ik vroeg haar wat zij merkt van de strijd in Syrië. Nou, zoals je zegt, ik zit in Damascus en uh, daar is het uh, rustig, gelukkig. En uh, mensen zijn uh, opgelucht naar, naar de veto van vorige week. En, um, maar ja, daarmee is, uh, is de strijd uh, binnen Syrië nog niet afgelopen. Hoe ho ja. lang woont u al in Damascus en wat doet u daarvoor werk? Ik woon hier uh, inmiddels 17 jaar en ik uh, maak chocona. Oh. Ik zei net al, vandaag bij ons weer veel slecht nieuws. Met name uit de stad Homs. Hoort u die berichten ook? Ja, ja wij, wij volgen dat uh, natuurlijk ook. Uh, jullie volgen jullie media. En wij uh, zien we, uh, de lokale media. Ja. En uh, ja, het is uh, aan de gang en hard. Ja, wat, wat, wat, zeg, wat zeggen de lokale media bij u over wat daar gebeurt in Homs? Uh, er is een, uh, een grote strijd nu aan de gang. Het is uh, al maanden zo. Het zijn uh, verschillende groepen die maandenlang elkaar hebben aangevallen. En nu uh, is het leger er om het uh, te stoppen. Ja, want welke, welke groepen zijn volgens u dan met elkaar aan het vechten in ons? Nou, zeker niet die vreedzame demonstrant. Het zijn uh, bendes die elkaar. Uh, Eerst hebben we uh, bevocht, of, uh, gevochten tegen elkaar en nu uh, tegen het leger. En hoe, hoe weet u dat dat zo is? Want buiten Syrië bestaat uh, de indruk dat dat toch vooral propaganda van het regime van president Assad is. Nou, we hebben hier een organisatie, die is nieuw opgericht. Die uh, uh, zijn meegegaan met uh, waarnemers van de Arabische Liga. Die hebben daar rondgelopen. Wat hoopt u dat er gebeurt dan? De problemen in Syrië zullen toch opgelost moeten worden. in Syrië. En zeker niet met hulp van buitenaf. De mensen die hier het uh, voorbeeld hebben gezien. met Irak en uh, Libië. als laatste veldslag. Ja, die, die zitten daar echt niet op te wachten. Syrië moet zijn eigen problemen oplossen. En dat kan zo. Die heeft geen hulp nodig van, van, van een ander. En hoe moet in dat de gebeuren land, dan? Met, die, met, met, met hervormingen. Er zijn. We hebben hier een president en een constitutie en er worden nieuwe hervormingen doorgevoerd. Er zijn verkiezingen voor en daar kunnen de mensen op, op, op stemmen. En denkt u dat president Assad nog genoeg steun in zijn land heeft om dat soort hervormingen door te voeren? Nou, ik zit zelf in Damascus en uh, dan heb je een andere grote stad, uh, twee grote steden zijn dan uh, Damascus en Aleppo. En dat is uh, 50% van de bevolking, die zijn pro. Dan heb je nog steden als uh, Rekka en het uh, Bladja, je hebt Tartouz. En die, uh, die zijn ook pro, dus we zijn, uh, het grootste gedeelte van de bevolking is uh, voor deze president. Staat u zelf achter president Assad? Nou, zeker. Weet je, de hele situatie is, uh, is heel moeilijk... Uh, voor mijzelf: ik ben een buitenstaander mm. en uh, ik zal zeker niet op wraak uitgaan of, of, of zijn. Er is een situatie waarin een land aangevallen wordt. U heeft het idee dat uh, al het geweld wat nu op Syrië afkomt, dat dat alleen maar uit het buitenland komt en dat dat niets met oppositie te maken heeft? De oppositie binnen Syrië, die wij voorheen ook hebben gekend, dat zijn niet degenen die de straat op gaan. Er is een oppositie die bezig is met verwoestingen en moorden. En dat zijn groepen bendes die hun uh, die doel willen bereiken. Ja, Nicole Wouters was dat uit uh, Damascus. Ik praat er even over door met onze correspondent in de Arabische wereld, Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Dag Chris. Ja, um, uh, uh, gewapende bendes die elkaar eerst bestrijden in Homs en nu stelt het leger orde op zaken. De meerderheid van de bevolking staat achter Assad. Het geweld wordt door het buitenland op het land afgevuurd. Hoor jij dit soort verhalen vaker? Ja, die hoor ik vaker. En kijk, je kunt zeggen, all of the above is true. Uh, maar wat is meer waar dan andere dingen? En uh, Kijk, het is een hele ingewikkelde samenleving, Syrië... waar uh, journalisten en waarnemers niet uh, ongestoord rond kunnen trekken... om te kijken wat nou meer waar is dan andere dingen. Het voordeel is wel dat we inmiddels natuurlijk in al die tijden van dat conflict... Uh, onze bronnen beter kunnen wegen. En ja, er zijn bendes die elkaar naar het lijf staan. Ja, er zit een element van vergelding in, van bijvoorbeeld Soenieten, de meerderheid van de bevolking die niet aan de macht is, op de Alawieten, de minderheid van de bevolking die wel aan de macht zijn. Ja, ga er maar vanuit dat het buitenland zich behoorlijk roert in Syrië, maar dat zijn allemaal incidenten op, is inmiddels toch wel het hele grote beeld, demonstranten die meer hervormingen willen dan de regering op dit moment kan bieden. Ja. Dat het leger toch wel buiten gewoon hard optreedt. En dat zie je dus de laatste dagen in Homs. En dat zijn natuurlijk de berichten die uh, de staatstelevisie in Syrië... waar deze mevrouw naar kijkt, uh, wat minder snel zou uitzenden. Ja, want dat, dat is uh, waar zij haar informatie vandaan haalt. En dan krijg je dit beeld, de staatstelevisie. Ja. Dan krijg je dit beeld. En de staatstelevisie zegt dat het allemaal over terroristen gaat en dat die uh, in Homs bijvoorbeeld gebouwen opblazen. En kijk, nu kun je heel objectief, als je de juiste beelden ziet, uh, kun je nagaan dat dat niet waar is. Een uh, opgeblazen gebouw ziet er anders uit dan een gebouw waar een raket naar binnen is gevlogen. Hm. Het klinkt anders op zo'n moment dat zo'n projectiel aankomt vliegen. Ja, en dat weten we nu. Alleen... Kijk, het probleem is natuurlijk, ze heeft het over uh, uh, hulimedia en zullimedia, om het maar eens even plat uit te drukken. En... Ja. Dat, dat zie je natuurlijk vaker in dit soort gevallen. Dat zie je ook heel duidelijk in Egypte, waar uh, de staatsmedia ook een hele duidelijke rol hebben gespeeld. En op het moment dat je alleen maar daarnaar kijkt, ja, dan krijg je een beeld wat uh, heel erg vertekend is. Ik kan me heel goed herinneren dat uh, toen de kopten demonstreerden, de uh, Egyptische christenen, voor het gebouw van die staatstelevisie. Op het moment dat de panzervoertuigen van het leger daarop inreden, werd er op die staatstelevisie gezegd... ...help, het leger wordt aangevallen, burgers, komen'. En beschermen het leger. Om, om, om maar eens even te noemen hoe uh, verdraaid dat beeld kunt, kan zijn. En als ja. je daar maar lang genoeg naar kijkt, ja, dan ga je dat op een gegeven moment geloven. Ja. Is, het, is het voor een gewone burger in, in Damascus bijvoorbeeld, hè, dus die dus niet zelf naar Homs kan om te kijken wat daar gebeurt, is het, is het mogelijk om ook aan andere informatie te komen? Jawel. Nee hoor. De, kijk, het niveau van het blokkeren van het internet. heeft uh, bij, verre, bij lange na niet het niveau van China of Noord-Korea. Ook de Arabische satellietzenders die zijn daar wel te ontvangen. Maar hoe je daarnaar kijkt, dat is ook weer afhankelijk van wat je vindt. Je um, zult, en dat zie je zeker in dit soort conflicten, vooral op zoek gaan naar bevestiging van je eigen oordelen of vooroordelen. Um, hier in, in Libanon, waar ik woon, uh, zijn heel veel Syriërs. En ja, die, die weten het zeker. Ik bedoel, uh, die Arabische zenders, zoals bijvoorbeeld Al Jazeera, ja, die worden allemaal geleid door Amerikanen en Israëli's. En ze zijn dus niet te vertrouwen. En, hmm. Als je daar al op die manier naar zo'n zender kijkt, zul je dus ook nooit geloven wat die zender uitzendt. Nee. Oké, okay, Sander, dankjewel voor je duidelijke commentaar. Stort. Wie bent er toevallig voor een scheur op die licht? Ik moet deur maar de poort zit dicht. Wie bent er toevallig voor een scheur op die licht? Ik moet deur het maar de poort zit dicht. Daniel Lohuis was dat met sleuteltje. Hij staat vandaag en morgen op de planken in Steenweek... en wie alvast zijn nieuwe cd wil horen, die kan hem daar in de foyer kopen. In de winkel is die nog pas eind maart te kopen. Nederland is een nieuw festivalrijker. Filmfestival The End beleefde vanavond zijn openingsavond. en Het is het eerste festival ter wereld dat zich richt op euthanasie... en andere keuzes rondom het zelfgewilde levenseinde oud-minister van Volksgezondheid Els Borst en ervaringsdeskundige Albert Heringa... waren op de pre premièreavond en zijn snel naar onze studio gekomen. Welkom allebei. Dank u, wel. Dank u wel. Mevrouw Borst, welke film hebt u gezien vanavond? De Goede Dood heb ik gezien. En? Waar ging dat over? Dat ging over een man die besloten heeft met, uh, om een, zijn leven te beëindigen via euthanasie. En heeft daar ook uh, toeste, instemming van zijn uh, huisarts, tevens een goede vriend van hem, bij gekregen. Dus dat gaat gebeuren. En als de film begint, dan weten ze allemaal morgenochtend negen uur gaat hij dood. Hij heeft longkanker en hij lijdt ondraaglijk en mm -hmm. uiteraard uitzichtloos, want het is kennelijk ook niet meer te behandelen. Mm -hmm. Dus voldoet ook aan de criteria van de wet? Van de wet die u in de tijd uh, hebt ingevoerd. Ja. Uh, uh, is dat dan een sombere film? Nee, het is geen sombere film. Het is wel een film die gaat over het, het feit dat we allemaal vroeg of laat moeten aanvaarden. Niet alleen dat we zelf doodgaan, maar dat ook een geliefde van ons dood kan gaan. En als die geliefde ervoor kiest om eigenlijk op, al vrij snel te overlijden... en niet helemaal tot het allerbitterste einde af te wachten... dan is dat voor die aanstaande, nabestaande... Wel even iets wat ze moeten verwerken. En hmm. dat is ook eigenlijk het hoofdthema van die film. Ja, ja. Ja. Meneer Heringa, um, wat vindt u van een, een festival dat helemaal in het teken staat van een zelfgewild levenseinde? Ik krijg niet meteen het idee erbij van een gezellige avondje naar de bioscoop. Nee, maar er zijn wel heel veel mooie films bij, denk ik. Hmm. En, uh, sommige zijn heftig en sommige zijn denk ik heel mooi en liefdevol. Um, ik heb ze zelf nog niet gezien, dus het is voor mij uh, ook nog uh, grote. deel U hebt deze openingsfilm wel gezien? Ja, die openingsfilm ja. heb ik natuurlijk gezien, maar ja. ik had het toneelstuk waar de film op gebaseerd is ook gezien. Dus bedoel, voor mij was het nie, in dat opzicht niet nieuw. Het mm -hmm. is wel een, uh, een problematiek die natuurlijk ook bekend is. Ja, dus, en waarom vindt u het een goed idee, als u dat vindt, dat er zo'n festival is? Ja, nou ik vind het op zichzelf heel belangrijk dat het begrip sterven en het omgaan met de dood, dat daar veel meer aandacht voor komt. En het, dat gebeurt gelukkig op veel plaatsen, in de kranten gebeurt dat ook, er is een stichting, Stem, ja. ook die daarmee bezig is. En zo'n zo filmfestival kan daarin heel veel verschillende facetten zien. Ja. laten zien ja. En ik ben zelf heel benieuwd wat er allemaal te zien is. Ik vrees ja. dat ik ze, maar een fractie daarvan zal zien. Maar... Nou, één, één film kent u in ieder geval, want die hebt u <laughs> zelf gemaakt. Ja. Uh, ik niet hoor, ik niet. De laatste wens van Moek. Nee, u hebt hem niet gemaakt. Maar nee. hij, hij gaat over u en over uw, hoe moet ik haar noemen, stiefmoeder? Moeder, gewoon. Moeder, moeder. Ja, het was een stiefmoeder, maar ze was mijn moeder. Ze was uw moeder. De laatste wens uh, van Moek. Wie, wie was Moek en wat was haar laatste wens? Moek was degene met wie ik dus opgegroeid ben. Die mij heeft verzorgd vanaf het jaar dat ik drie was. En, uh, Uw moeder was overleden in de mijn oorlog? Mijn moeder was in de oorlog overleden, niet, ja. niet teruggekomen. Niet teruggekomen en... uit Ravensbrück, ja. Nee. En uh, zij heeft ons gezin opgevangen. En ze heeft dat op een werkelijk voortreffelijke manier gedaan. Dat heb ik ook weer achteraf weer van allerlei andere mensen gehoord. En het was gewoon een hele bijzondere vrouw. Heel zelfstandig, heel onafhankelijk en... Uh, nou, dat is ze dus eigenlijk tot het laatst gebleven. Want wat en, was die laatste wens? Die laatste wens was dat ze uit het leven zou stappen voordat het. Uh, ze had, het was genoeg. Ja. He, ze had wel allerlei kwalen, maar niet genoeg om dood van te gaan. En uh, kon die laatste wens in vervulling gaan? Nou, eigenlijk niet. Dat heb ik dus moeten doen. Want wat hebt u gedaan? Ik heb haar, uh, de malariapillen die ik had, uiteindelijk uh, kunnen geven met een aantal andere pillen die ik dus van anderen gekregen had... en gedeeltelijk van haarzelf. En daarmee heeft ze, die heeft ze dus zelf naar binnen gewerkt met ja. yoghurt grotendeels. We hebben een, een klein stukje klaarstaan uit de film dat mm -hmm. hierover gaat. Dat was een bakje yoghurt gem gem gemaakt. De, de slaappillen fijn gemaakt. Um, de nivacine pillen niet fijn gemaakt, want die zijn heel bitter. En moet dat andere nu direct erna... Ja, zo snel mogelijk. Maar dat kun je dus beter doen dat je, als je in bed ik ligt. Wat is het bof dat ik zo goed binnen kan slikeren. Mm -hmm. Alles bij elkaar waar het, heb je niet iets van 130 of 150 pillen die ze naar binnen heeft gewerkt. Ze zijn nog niet helemaal weg. Wel ja. uit mijn mond. Ze zitten nog in mijn keel. Het is jammer dat ik er niks van na vertellen kan. <laughs> Ja, um, het, ging, het ging net over, over de moeite die nabestaanden hebben bij euthanasie, maar u moest uw moeder pillen geven waardoor ze stierf, dat moet helemaal moeilijk geweest zijn. Nou, eigenlijk niet, want ik bedoel, het was duidelijk dat ze eraan toe was en ze had het er al jaren over gehad, maar nooit verder initiatief genomen, nu was ze er echt aan toe. Mm. En ik, uh, ik was er ook het was ook duidelijk dat als ze uh, niet door iemand geholpen zou worden... dat ze dan gewoon haar eigen pillen zou nemen... Mm. die, uh, dat, dat wist ik inmiddels, uh, daar uh, niet, uh, niet tot een goed einde zou leiden. Mm. Mm. Mevrouw Post, kunt u zich voorstellen wat meneer Heringa heeft gedaan? Uh, ik heb er veel respect voor. En ik vind het ook uitstekend dat hij het gedaan heeft. En ook dat hij er daarna mee, laat ik maar zeggen, de openbaarheid ingegaan is. Omdat dit echt een reëel probleem is. Mensen die helemaal klaar zijn met het leven. En uh, ik vind het ook niet goed dat artsen die mensen niet willen helpen. Want het gaat niet om kerngezonde mensen die alles nog kunnen. En, en nog, bij wijze van spreken nog kunnen schaatsen en fietsen... en televisie kijken en alles, en gesprekken voeren. Vaak hebben die mensen, en dat was ook bij Mok het geval... Ja. toch allerlei eh, ja, kwalen. Eh, je ziet vaak dat iemand niet goed meer kan zien... niet goed meer kan lopen, niet goed meer kan horen. Eigenlijk ook wel pijn heeft aan, aan versleten knieën en weet ik wat allemaal... Kortom, er is wel degelijk ook medisch iets aan de hand. En ja. dat mede, dat leidt tot een situatie waarin ieder zegt... Maar ik, omdat ik ook niks meer kan, heeft mijn leven heeft ook helemaal zijn zin verloren. Ja. En ik ben heel blij dat de artsenorganisatie, de KNMG... nu een vorig jaar een nieuw standpunt heeft uitgebracht... waarin ze zeggen, deze, als deze mensen ook wel degelijk iets mankeren, dus een aantal ouderdomskwalen waar ze niet aan doodgaan tot hun grote verdriet, maar wel ze die wel hun leven verpesten, laat ik het zo maar zeggen. Dan moeten wij als arts ook die mensen helpen en dat valt nog binnen de wet en daar ben ik het helemaal mee eens. U vindt dat dat iemand als Moek uh, onder de voorwaarden viel die in uw euthanasiewet? Ja. De, het grote probleem met de euthanasiewet, in de, uh, wat langzamerhand naar voren is gekomen, is niet de wet zelf, want die is eigenlijk heel ruim. Maar dat veel artsen die ruimte niet kennen en die ruimte ook niet benutten. Datzelfde hebben we ook gezien bij dementie. Dat uh -huh. begint nu ook gelukkig duidelijk te worden dat je iemand met beginnende dementie ook mag helpen om te sterven. Uh, want het enige criterium in de wet is dat je ondraaglijk lijdt en dat dat lijden uitzichtsloos is. Dat mm -hmm. wil zeggen dat geen arts je ook meer kan helpen om ja. dat lijden minder te maken. En in die situatie is de wet van toepassing. Ja. Meneer Heenga, hebt, hebt u gemerkt uh, toen... toen uw moeder dood wilde, dat artsen daar al ruimer over beginnen te denken? Nee, maar goed, ik, ik bedoel, was, voor mij was het duidelijk dat dat toen nog, nog niet was. En de ja. huisarts van Haar dacht er ook niet over. Of dat daar helemaal mee te maken had, weet ik niet. Maar voor mij was het duidelijk dat dat inderdaad op dat moment... ook nog niet in de, de uitleg was die uh, acceptabel was. Dus ja. um, voor mij was dat geen verrassing. Ja. Maar voor mij is het wel duidelijk dat... Er is nu wel een verruiming door de KNMG uh, geformuleerd. Maar voor mij is het de vraag of dat nou werkelijk de oplossing is. Want in, in, in zekere zin wordt het ook vager. Het mag niet, het mo, er moet een medische grondslag zijn. Maar hoe vaag die is en wie dat bepaalt... Ik vind het, ik vind het er niet helder op. Te Wat worden. zou uw oplossing zijn? Ik zou de, de hele toets, die zoals die nu geëist ge, ge wordt door, door de wet... Voor, voor artsen en door artsen gedaan moet worden... die zou ik als zodanig uh, liever uh, uh, laat achterwege laten. Want het, het toetsen van het lijden is, denk ik, alleen aan de betrokkenen. En ik vind niet dat je daar ook een arts mee moet opzadelen. Ik vind het een vreselijk moeilijke... Vraag en ik, ik begrijp dat het zo gegaan is, dat de wet nu zo is ontstaan. Dat is natuurlijk uit de historie van de euthanasie, maar ja. mm -hmm. dus heel begrijpelijk. Maar ik vind hem nu is het meer een keurslijf dan een. Mm. een uh, ja, dat is een zegen. Het is ook een ja, zegen, maar ja. het is, het is maar, ook een keurslijf. Vrouw Boster, er is een burgerinitiatief dat ja. in de Kamer besproken gaat worden uit Vrije Wil, heet ja. dat dat in deze richting gaat. Dat zegt, ja. je moet mensen zelf de ja. kans geven om ja. met stervensbegeleiding van wie ze ja. dat zelf willen, ja. te sterven. Wat vindt u ja. daarvan? Uh, ook een, goed dat dat initiatief genomen is. Uh, en zij willen inderdaad uh, dat doen op basis van de stelling. Iemand kan op een gegeven moment zeggen... ik ben helemaal klaar met het leven. Ik leid onder het feit dat ik iedere ochtend weer wakker word. Dat uh, hoeft voor mij allemaal niet meer. En dan zou een arts zich er eigenlijk niet mee moeten hoeven bezighouden. Maar ja. dan zouden andere mensen dat kunnen doen. En zij willen dus speciale stervenshulpverleners opleiden daartoe. Alleen het probleem is natuurlijk dat op een gegeven moment moet dan toch... Uh, de dodelijke pil uh, verstrekt worden. Uh -huh. En de enige die dat mag, volgens de wetten in Nederland, die dat mag voorschrijven, is een arts. Dus het vereist een flinke wetswijziging. Nou, denken zij dat een aantal artsen wel bereid zal zijn om op grond van het verhaal van de stervende hulpverlener... toch zo'n recept te schrijven. En ik heb het aan diverse collega's gevraagd. Ik heb nog nooit een arts ontmoet die daar ook toe bereid zou zijn. Die zeggen, kijk, dat is niet mijn eigen patiënt als iemand die ik niet ken. Dan komt de hulpverlener met een briefje met een verhaal... dat dit een goede zaak zou zijn. Zelfs al ben ik het daar als mens mee eens. Ik ga als arts dat recept niet schrijven. Hm. Dus daar moet gewoon daar zal, daar moet de wet gronder aangepast worden. Ja, nou, de Tweede Kamer gaat erover praten. We zouden hier ook nog veel langer over door kunnen gaan. Maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Dank u wel, mevrouw Borsten, meneer Inga. Ja. Het is vijf voor twaalf. Ja, en dan iets heel anders. De schaatstocht gaat zondag door. Nee, niet de Elstede tocht, maar de hollands tocht. Start en finish bij de Giethoorn. Goedenavond, interimvoorzitter Karst Singer van Club Giethoorn. Hoe ik steekt u... met interim-voorzitter van de ijsclub Horn. Ja, goedenavond, meneer Zinger. Um, toen u gisteren hoorde dat de steden toch niet doorging... dacht u meteen, nou krijgen wij al belangstelling, of niet? Mm, ja, dat hebt u goed gezien. <laughs> dat is heel eerlijk van u. Hoe hebt u hem dat gelapt? Waarom is bij u het ijs wel goed? Ja, dat, uh, dat weet ik niet. Of dat aan uh, de kwaliteit van het water ligt, ik kan het niet zeggen. Maar bij ons is de ijskwaliteit... Is, uh... Van die mate dat wij zondag de tocht kunnen houden. Maar u hebt niet allemaal geweldige had. trucs toegepust met transplantaties en kistwerken. En... Nee hoor, we hebben uh, niet, uh, niets te maken gehad met transplantaties. Daar hebben we ook niet aan gedaan. We hebben wel de baan uitstekend uh, geveegd en op tijd sneeuwvrij gemaakt. Dat kon ook. Dat zal, dat zal in Friesland lang niet altijd gekund hebben. Want dat is natuurlijk, daar moet de veiligheid toelaten. Mm -hmm. Maar dat uh, is bij ons aardig gelukt. Nou. Er is wel ontzettend veel werk verzet om de baan in orde te krijgen. Ja. En ik, hier en ik... daar hebben wij ook een kluntplek. Ik zag dat u 15.000 uh, mensen hebt ingeschreven... en er komen vast ook nog een hoop zwartrijders. Nou gaat het zondag doden. Ben u toch niet een beetje bang dat ze er door gaan? Nou, we houden de voorspellingen natuurlijk heel goed in de gaten. En het punt dat we besluiten om het door te laten gaan... is zaterdagavond, 8 uur. Oh, jee. En de weersvoorspellingen... die zijn dusdanig dat uh, overdag uh, zal het uh, zo om, om de 0 graden zijn. Misschien 1, 2 graden naar boven. Maar de nacht ervoor zal het nog 10 graden vriezen, ongeveer. Hmm. Ja. Nou, ik, uh, ik zie toch zomaar op, uh, op zaterdagavond weer een, uh, een persconferentie aankomen, meneer Zinger. Dank u wel, hoor. Dank u wel. En dit was het oog voor deze donderdagavond. Morgen is het vrijdag weer een oog, dan met Thijs van den Brink. Goedenacht, vrienden.